Welkom bij de allereerste podcast aflevering van Slagpen. Mijn naam is Timo Roeke en mijn avonturen zijn al enige tijd te volgen op mijn blog Slagpen. Deze avonturen hebben alles te maken met het kijken naar vogels en daarbij in het bijzonder het zoeken naar zeldzame vogels. Het idee om een podcast voor de Nederlandse in elkaar te draaien spookt al langer dan een jaar door mijn hoofd. Maar het heeft een tijd geduurd voordat ik op de recordknop heb gedrukt. Deze podcast is naar mijn weten uniek. Er bestaat geen Nederlandstalige podcast die zich richt op deze specifieke doelgroep. De kans is dus groot dat ik deze podcast voor een ontzettend klein geschelschap maak, maar wie niet waagt, wie niet wint. Hoe deze podcast er in de toekomst uit gaat zien, mag Joost weten, want ik heb geen idee. Voor mij is deze podcast net zo nieuw als voor jullie. Ongeveer drie jaar geleden raakte ik voor het eerst in aanraking met het concept podcast. Het werd voor mij een manier om tijd te doden tijdens lange ritten die ik voor mijn werkgever maak. Ik trok al het geneuzel van die zelfingenomen DJ's op de radio niet meer. En vier reclameblokken in een uur werden me simpelweg te veel. De podcast werd voor mij een ideale manier om van A naar B te komen. Maar zelf een podcast maken is geheel andere koek. Zeker voor een kritisch publiek als jullie. Vogelaars zijn vaak muggenzifters, uitstekende waarnemers, maar vooral erg nuchter. Bovendien kunnen ze enorm hameren op de fout van een ander. Wees dus mild in je oordeel als je besluit een reactie achter te laten. Deze podcast is slechts een poging tot vermaak en dat kan je liggen, of niet. Mijn eigen kennis over vogels is niets om over een huis te schrijven. Vaak moet ik de tekst in een veldgids meerdere keren lezen alvorens deze blijft hangen. Je zult begrijpen dat ik geen expert of determinatiekanon ben. Ik kan oprecht zeggen dat ik veel vogelaars ken en het overgrote deel van hen zijn beter dan ik ben... Het gaat me dus sowieso gebeuren dat ik een keer de mist inga of de plank volledig missla. Laat me weten wanneer dat gebeurt, zodat ik en anderen hiervan kunnen leren. In het veld moet ik het vooral hebben van mijn gehoor en niet van mijn gezichtsvermogen. Vogel is voor mij iets dat ik probeer te combineren met het werk en mijn gezin. Het geeft me rust en spanning. En het zorgt voor de nodige vitamine D. Voor sommige soorten spring ik in de auto, maar het gebeurt zelden dat ik voor een soort naar de andere kant van Nederland knal. Voor mij blijft het de kunst om in Overijssel, of nog beter, Twente, een zeldzame vogel te vinden. Goed, nou... Um... Ik heb eens lopen nadenken over wat er nou eigenlijk het best past in zo'n podcast. En ik, uh, het lijkt me voor jullie in ieder geval het leukste om mij niet de hele tijd te horen praten. Maar om iemand te horen praten die uh, iets meer verstand heeft van vogel dan ik in ieder geval. En ik heb Dick Groenendijk bereid gevonden om een, interview met, om een interview af te nemen. En het fragment dat je gaat horen is dus een interview met Dick Groenendijk. Dick is voorzitter van, het, van de CDNA. En uh, wat het allemaal is en wat het inhoudt, gaat hij jullie wel in het uh, interview vertellen. Uh, tijdens het fragment horen jullie een aantal keren uh, de storing van mijn telefoon in ieder geval. Dus mijn excuus daarvoor. Het is ook een uh, leerproces voor mij: wat kan en wat kan niet. Uh, ik had niet verwacht dat mijn telefoon naast de microfoon zoveel invloed zou hebben op de opname. Maar gelukkig is het maar een paar keer. Bovendien horen jullie twee keer een, uh, een sms-toon uh, in het uh, interview. Dat is de telefoon van Dick, uh, terwijl hij weer een uh, berichtje krijgt uh, van de Dutch Bird Alerts. Uh, waarschijnlijk werd er weer een Siberische pieper gemeld, of een dwergors, of een kleine vliegenvanger, want die werden de hele dag vandaag gemeld in, uh, in Vlieland. Um, in het interview wordt het ook nog uitgelegd, maar uh, stooi er niet aan, het is maar, volgens mij is het maar één of twee keer. En, uh, het waren in ieder geval meldingen waar heel veel mensen plezier in hebben gehad. Dus onder het uh, motto, waag, wie niet wagen, wie niet wint, hierbij uh, begint het interview. Veel luisterplezier en uh, tot straks. Uh, hoe en wanneer ben je begonnen met het vogelen? <laughs> dat is al... Um, um, kijk, ik ben 46 en ik ben begonnen toen ik 10 was. Dus dat is al echt 36 jaar geleden. En ik ben eigenlijk een soort gegrepen door vogels. Doordat ik vogels zag... Die ik zo mooi vond, maar niet wist wat het was. Dat ik ging opzoeken. Dat ik wilde weten hoe ze heten. En dat ja. ik ze ging opzoeken. Dus ik, het gebeurde zeg maar dat, uh, dat ik in de in, in les zat, op school zat, en dat ik naar buiten keek en zag ik een mannetje bon te vliegen vangen. Zo'n zwart-witte, zo'n ja. zo Scandinavische in het voorjaar. En dat zat ineens, zat dat oog in oog. Heel mooi te wezen. En ik, en ik dacht, boah, wat is dat toch in vredesnaam. En toen ben ik naar de bibliotheek gegaan en heb ik een vogelboekje geleend. En kon ik hem dus opzoeken. En uh, iets, iets dergelijks overkwam me een paar weken later met een putter. En uh, dat was ook zoiets van, uh, pff, als zulke soort mooie vogels kunnen bestaan... dan wil ik er meer van weten en wil ja. ik ze gaan opzoeken. En in, bij putter was heel grappig. daar stond in dat vogelboekje van toen... Ik weet niet eens meer wat het was. Maar er stond dat hij in Nederland zeer zeldzaam was. Dat uh, vond ik dan ook zo grappig dat ik dan weer dat zo zag. Dat ja. vond ik heel leuk. Laat ging ik fietsen in de omgeving. Zag ik een torenvalk en grutto's en zulke soort dingen. Allemaal zonder kijken, want dat had ik niet. Nou, en toen, uh, toen was er bij ons bij het IVN was een vogelcursus. En um, die was voor volwassenen. Maar goed, ik was op dat moment dan twaalf of zo. En toen had mijn vader speciaal gevraagd... mag mag mijn zoon meedoen met die vogelkussers, twee avonden en een excursie. En uh, dat mocht. En dat vond ik toch wel zo grappig dat ik daar dan uh, nou, mocht ik aansluiten. En toen leerde ik van heggenmussen en uh, nou ja, van de hele, hele rattenplan. En zo is het uh, gekomen en dat is dan uh, van kwaad tot erger uh, gegaan, <lacht> zeg maar. ja. Uh, <laughs> Ja. ja, want in de loop van de jaren zitten we inderdaad bij jou thuis. En als ik zo naar rechts kijk, dan staat er een hele grote kast met vogelhoek in ieder geval. Ja. Um, en um, waar is dat toen de tijd begonnen? Is dat bij je woonplaats? Nee, ja, dat was in mijn woonplaats. Dat was in Meidrecht. Ik, ik ben uh, geboren in Meidrecht, zeg maar Vinkerveen, Vinkerveense Plassen, Uithoren. Veenweidegebied, Poldergebied, Plassengebied. En uh, daar is dat, dat begonnen, zeg maar, en uh, nou, daar had je dus een IVN-afdeling, die ging dan bijvoorbeeld ook roeien op de Botshol, en uh, daar zaten toen nog uh, woutaapjes, oh. en die zag ik toen ook nog, ja. Maar, ja, dat waren allemaal onvergetelijke momenten. Ja. Ik had het in mijn vogelboek gezien, en die stond tussen de reigers, en blauwe reiger en reiger want die zaten ook in die kende ik, hè. dat waren grote vogels. Uh -huh. En toen zag ik voor het eerst van mijn leven een woudhaapje En ik dacht, is zijn reiger, dus dat is een grote vogel. En toen zag ik hem, en toen was hij zo verschrikkelijk klein. Dus dat, dat was echt, dat zijn allemaal van die ontdekkingen die je dan doet uh, als, als jonge vogelaar. Uh, van die dingen die je eigenlijk nauwelijks uit een boekje haalt, maar die je buiten, buiten ja. moet leren. Het was echt heel grappig. En uh, nou ja, je had daar die weidevogelgebieden, uh, waar toen ook nog gewoon Kempaan broeden en zo. En, daar is dat allemaal begonnen, heb ik ook op een gegeven moment, toen ik wat ouder werd, 16, 17, toen ging ik daar ook uh, track tellen, ging ik daar doen, trektelpost uh, ja. wilnis. Okay, ja. En uh, daar heb ik ook allemaal leuke dingen gezien en uh, geleerd ook uh, geduld te hebben als er een keertje niet wat vliegt, want het komt uiteindelijk toch allemaal wel een keer voorbij. Ja. Ja. Heb je ook een uh, favoriete stekker in Nederland? Een favoriete stek? Ja, nou ik ben dus nu, uh, inmiddels woon ik hier in IJmuiden. Ik ben verhuisd, uh, kort geleden. En op dit moment vind ik het echt ontzettend leuk om gewoon in IJmuiden te vogelen. Mijn woonplaats en mijn, mijn homepage. En uh, dat vind ik, vind ik echt heel spannend. Het ligt heel strategisch natuurlijk. Het is van, van oorsprongen ook een, uh, ook een, een vogelplek die, uh, die uh, ja, beroemd is. En ik, vind, ik merk dat ik het heel spannend vind om hier uh, de, de trek mee te maken... En, elke seconde tegen iets aan te kunnen blunderen, zeg maar. Ja. Dat vind, op dit moment vind ik dat het leukst. En tegelijkertijd heb ik heel erg veel met Texel, bijvoorbeeld. Daar kom ik al, kom ik al nou, misschien al twintig jaar of zo. En Texel blijft voor mij ook, ook altijd, altijd een moment... vanaf dat ik de, de boot opstap, dan is Texel alleen zeg maar, nog maar de wereld... en dan ga ik lekker vogelen... Helemaal vrij en ik ken allerlei mooie plekjes en ik kom er heel graag. Ja, ja nee, Tesla vind ik ook fantastisch. Ja. Okay. Ja. Dus Tesla en Muiden? Ja, dat zijn een beetje, Tesla en Muiden zijn een beetje mijn favoriete plekken. Maar goed, ik heb tussendoor natuurlijk ook in de Betuwe gewoond en dan kwam ik op de Veluwe. En ja, weet je, Nationaal Park, de Hoge Veluwe is ook heel gaaf. En in de Betuwe, Blauwe Kamer en zo, ja. dat zijn ook allemaal fantastische plekjes. En ja, het is, het is altijd lastig kiezen als je. ...als je overal herinneringen hebt liggen. Maar op dit moment... Uh, nou, Tesla is wel echt, echt ja. al een lange termijn... Uh, ...fijne plek voor me. En in Muiden ben ik nu uh, ja, helemaal aan het ontdekken. En dan blijf ik voorlopig nog wel even, uh, even zoet mee, ja. denk ik. Oké. Okay. Ja. Uh, Oké, okay. uh, wat is je rol binnen het CD, CDNA en Dutch Burning? Um, mijn rol binnen de CDNA is dat ik op dit moment voorzitter ben. Ehm... Um, en binnen Dutburing heb ik op dit moment geen functie. Het is zo dat ik uh, jarenlang voor de redactie van het tijdschrift, het tijdschrift, Dutch Birding, heb ik de Masters of Mystery gedaan, dat heb ik zeven jaar jaargangen samen met mijn goede vriend uh, Rob. Rob van Bemmelen heb ik de Masters of Mystery gedaan. Dat was toen mijn hoofdtaak. Ik krijg nu vanuit de CDNA wel eens uh, ook vragen vanuit, uh, vanuit de redactie van Dutburing of ik wel eens een artikel wil bekijken, zeg maar, wat over zeldzaamheden gaat. Standpunt van de CDNA is. Um, maar ik, binnen de de heb ik uh, geen, uh, op dit moment geen, uh, geen functie. de de de de de de de de de de in de CDNA. Ja, de de de de de de kijken hoor, we zijn met z'n achten. Uh, althans, dat zijn, er zijn acht de leden, inhoudelijke leden... Uh, daar, ben ik. daar is de voorzitter er ook één van. Daarnaast zijn er nog twee archivarissen. Uh, er is een korte overlap van een afscheidnemende archivaris, Max Berlijn. Die in uh, januari 2013 afscheid zal nemen. En we hebben nu een nieuwe, Marcel Haas. Dus we zijn op dit moment met tien man. En ja, voorzitter zijn, betekent natuurlijk dat je, dat je nou, ja, leiding en richting geeft uh, aan de club. En uh, voorzitter tijdens de vergaderingen bent. En ja... Wat, wat doet een voorzitter ja, nog meer? Van dat, dat, dat, dat zijn klusjes van vliegende kiep tot spreekbuis. Tot de ja, komende Zovendag zal ik bijvoorbeeld ook een kort verhaaltje houden over okay. de serie Zulke soort dingen. Ik maak ook het uh, samen met anderen. Hoor. Maar uh, ik ben ook betrokken bij het maken van het jaarverslag over de aanvaarde waarnemingen. Ik maak een samenvatting daarvan voor Limosa. Nou, zulke soort, zulke soort dingen. Dus... Uh, ja, we zitten ja. nu al snel in de jargon, inderdaad. Misschien is het voor de luisteraars handig om te weten waar het CDNA voor staat. Ja, dat is een goede. Ja, ja. De CDNA dat is de commissie Dwaalgasten Nederlandse afifauna. En in feite is dat al jargon. Dwaalgasten zijn natuurlijk de vogelsoorten die weinig tot nou ja, bijna niet in Nederland worden vastgesteld. En de CDNA maakt, doet zijn best om daar een oordeel over de documentatie die bij zo'n zeldzame waarneming is verzameld te vellen. Stel dat je een, een, een bruine klawier vindt in Nederland. Dan zou dat een nieuwe vogelsoort voor het land zijn. En dan is het toch wel fijn als er nagedacht wordt van... He, heeft die waarnemer wel echt een bruine klawier gezien? Nou, maak foto's, neem eventueel geluiden op. Dat is bij chloieren. meestal. lukt dat meestal niet. Maar dan kun je zeg maar, de, de determinatie gewoon veilig stellen... en wij proberen die documentatie te beoordelen, zeg maar. Nou, voor elk zeldzame vogel die in Nederland uh, wordt gezien, ja. doen we dat. En wat is de laatste vogel die is uh, goedgekeurd? Ah, poeh. Ja, weet je, er worden zoveel... Um, uh, tegenwoordig worden er zoveel zeldzame vogels in Nederland ja. gezien... dat het is echt best wel heel veel werk. Ja. Hè? En een soort als... Um, nou ja, de Siberische Boompieper bijvoorbeeld, daar staan uh, op dit moment even uit mijn hoofd 25 gevallen op de Nederlandse lijst. En we hebben dit najaar alleen alweer zo'n 10 tot 15 nieuwe gevallen. Uh, ik weet niet precies welke nou als laatste uh, is, is, uh, is, uh, is goedgekeurd, zeg maar. Dat, dat, daar, zit, uh, ja, daar gaat altijd tijd overheen. Ja. En... Uh, dus dat, dat, dat, dat, dat weet ik gewoon nee. niet. Het is een lopend proces en er worden honderden waarnemingen per jaar zeg maar, op die manier uh, beoordeeld. Ja, uh, de is een hele klus. Die, de laatste nieuwe soort van Nederland? Uh, poepoe, dat zou ik eigenlijk wel moeten weten, natuurlijk. Hè? Ja. Uh, ik, weet, dat zou ik na nou moeten kijken. Ja. Ik denk dat de Langstaartkloof hier als laatste. Zo goed. Kunnen, inderdaad. Ja, ja, langs dat clubier. Dat was natuurlijk een makkelijk geval, want die is uitgebreid bekeken en ja. veel gefotografeerd. En er was geen enkele twijfel over de nee. determinatie. En we konden alles goed bekijken en vaststellen. En, uh, ja, dus ja. dat... Het uh, liet, uh, liet zich één dag prachtig zien. Het liet zich één dag prachtig zien. Misschien wel 200 of 300 mensen zijn er geweest. En een deel daarvan heeft veel en prachtige foto's kunnen maken, gestrekte vleugels, vliegend, alles erop en eraan. Helaas is de documentatie bij sommige soorten veel minder goed. Moet je het doen met een enkele geluidsopname of alleen een beschrijving? En als het dan, ja, als het dan de beschrijving onvolledig is of ja, de geluidsopname heel slecht bijvoorbeeld, dan is het soms nog best lastig zeg maar om goed te kunnen inschatten of die documentatie. Uh, nou echt past bij die soort... of in ieder geval voldoende is... voor de aanvaarding van zo'n soort. En soms besluiten we dan om te zeggen... nou, dus de ZNR vindt dat het dan... op dat moment onvoldoende is. En helaas zijn er wel eens waarnemers die dan... verwarren dat wij dat dan onvoldoende vinden... met het feit dat wij dan zeggen... dat hun het niet goed gedaan hebben... Maar dat, dat, dat, moet, dat willen we niet. We, ja, uh, wij, wij, wij vinden het belangrijk om als iemand zegt... ik heb een bruine borsthanger gezien... dat dan de beschrijving en eventueel andere documentatie... zeg maar zo sluitend mogelijk is. En daar doen wij een uitspraak over. En als je alleen een hele slechte opname krijgt waarin bij wijze van spreken de winterkoning niet is uit te sluiten... als je naar de sonogrammen zou kijken... en je hebt geen beschrijving van de, van de, van de vogel... dan kun je nog zo'n goede vogelaar zijn... maar dan is je documentatie eigenlijk onvoldoende... om een bruideboshanger op de Nederlandse lijst te aanvaarden En dat, is dat aspect, daar doen wij ons best voor... om zo ja. zuiver mogelijk naar te kijken. Ja. ja, maar blijven wel mensen... dus die <lacht> zuiverheid is soms ook weer doorspekt... met subjectieve... Ja. Ja. Uh, menselijke uh, gedachtes, maar daar doen wij ons best voor en houden we elkaar ook uh, scherp op. Ja. ja, voor mij is vorig jaar nog een slange arend afgekeurd, dus maar dan moeten we het straks nog <lacht> over <op> hebben. Dan. <lacht> nou ja, daar, daar heb je dan zo'n punt. Dan is het waarschijnlijk uh, de beschrijving... We zijn met acht mensen en dat zijn allemaal kritische lui. Het zijn allemaal heel vervelend kunnen die doen. Helemaal echt kritische vragen stellen en zo. Ja, en als dan in die beschrijving iets staat waarvan iemand denkt van... nou, ik weet het niet of dat wel goed gezien is... of onder de omstandigheden waaronder de vogel gezien is... Uh, uh, uh, wel, wel ja, moeilijk te interpreteren zou kunnen zijn, zeg maar... of dat de beschrijving onvolledig is... dan, ja, dan mag de nog steeds wel toene toenemen in Nederland... en dan mag, dan mag de waarnemer, in dit geval jij... ...heel betrouwbaar zijn en weten... ...maar dan, maar dan, dan nog... ...dan wordt er gezegd... Nou ...ja, ik weet niet, die beschrijving is niet... ...voldoende sluitend voor, het erf, voor misschien voor die ene persoon dan... ...en dan kan zo, zo, zo iemand... ...kan dan voor zo... ...de documentatie van die soort... ...een, een minnetje zetten, ja. ja. Ja, en terecht trouwens wel, want uh, ik heb het later nog nagekeken... ...en er was inderdaad niet voldoende beschreven. Oké. Okay. Dus, uh... ja. ja, zo gaat dat dan. Ja. ja. Um. Wat is je favoriete vogelsoort? <laughs> vind je zee, maar... ik vind, ja, ik vind zeevogels fantastisch. Ja, ik okay. vind zeevogels echt heel, heel, heel erg leuk. En um, um, pff, ja. Wat, dat, wat ik... verstaan je onder zeevogels? Ja, nou jagers. Okay. En uh, Forstadmeeuw vind ik een zeevogel, Alex zeekoeten, dat vind ik. Zeevogels, en pijlstormvogels en vaaltjes. En, en de Jan van Gent vind ik dan al een tikje suffer en de Noordstormvogel vind ik ook niet super, maar goed, ik mag ze graag zien, want ja. dat, uh, dat, is toch, toch, dat zijn toch spannende momenten. Uh, maar zeevogels vind ik wel, wel echt, uh, ja, dat vind ik, wel, ik, ik vind, vind bijvoorbeeld, van zo'n grauwe pijlstormvogel bijvoorbeeld, hè, dan denk je, dat nou, best wel een algemene soort... En als je een beetje over zee kijkt, dan zie je die wel. En dat klopt ook, dat is ook zo. Maar, maar toch, ik bedoel, hij broedt helemaal op het zuidelijke halfrond. De beesten die wij nu zien... Dat, die gaan, nou ja, weet ik veel... naar Tristan da Cunha of nog, nog, nog verder weg. En ik ervaar het eigenlijk als een soort bijzonderheid... dat je op het moment dat die omstandigheden dan zo zijn... dat jij net weer even een grauwe pijl mag zien... dat jij net even onderdeel mag zijn... van de wereld van de grauwe pijlstormvogel... waar eigenlijk normaal gesproken... geen mens onderdeel van is. Want ze broeden op allerlei eilandjes... waar je nauwelijks kan komen. En je ziet ze eigenlijk niet. Het zijn echte, echte zeevogels die eigenlijk... Ja, vanaf de kust bijna nooit te zien zijn. En dat vind ik dan, dan vind ik, dat maakt mij, ja, dat vind ik fantastisch. Dat vind ik prachtig om te zien en daar geniet ik van. Ja. En als het een beetje waait, zeg maar, dan, uh, dan ja, dan raak ik al gauw een tikje onrustig. <laughs> en dan, uh, dan kan de vergadering niet kort genoeg duren om ja. aan het eind van de dag nog even een uurtje ja. over zee te kijken. Ja. En dat kan nu ook, want ik woon nu, nou ja, nu tegenwoordig in IJmuiden ja. en uh, dan kan ik lekker... Uh, om vier uur, half vijf, nog even na het werk even UTO-zee kijken. Dat, nou, ik hoop dat de toekomst dat dat, dat vaak zal gebeuren. Ja, wie ja. weet heeft er nog een Chinese stormvogel. Het, of... Ja, wie weet, ja. Of ja, het, uh, ja een grote pijlstormvogel of zo. Ja, ja, ja. Dit uh, zulke soort dingen. Ja, de zee is wat dat betreft vol verrassingen. En het kan ineens vlak voor je neus uh, gebeuren. Dus, ja. Uh, ja. Stel dat je. Uh... Dat we nu mogen kiezen, we rijden nu uh, even richting uh, het, de natuur, bij wijze van het koffiebadschap. Ja. Nou, en um, je mag een vogel kiezen die je nog niet hebt gezien, welke zal het worden? <laughs> ja, dat is... Uh, nee, uh, ik, ik wil die grote pijlstaartvogel ja. wel heel graag zien. Eigenlijk is... Uh, ja, het is veel aan te zien. Kopkap, witte nekband, buikvlek eventueel, donker onderste dekveren, st zwart staartbandje, wit, wit, wit stuitrandje. En ook aan de bovenvleugel, die armpennen zijn donker. Ondervleugelpatroon, het is echt heel veel aan te zien. En dat lijkt mij echt fantastisch, omdat nou eens gewoon... Dan moet, dan moet, als je een beetje omstandigheden hebt, dan moet je toch op een kilometertje afstand. Een, een deel van die, die details... Zeker als je weet waar je op moet letten... moet je nou, gewoon, gewoon goed kunnen zien, zeg maar. Nou, het lijkt mij fantastisch... om dat rijtje details wat vastgenageld in mijn hoofd zit... om dat eens ja. te checken op zo'n langsvliegende vogel... om te ja. kijken hoe je dat... Uh... Nou, ik heb ze heel mooi gezien op de, in de Golf van Biscayen. heb ik die, uh, die bootreis... die van Engeland naar, uh, naar de noordkust van Spanje gaat... Uh, die heb ik twee keer gemaakt. En twee keer heb ik... Uh, nou ...een behoorlijke aantallen grote pijlstormvogels gezien. Dus ik heb, ik heb hem al eens gezien... ...maar ik zou ontzettend leuk vinden... ...om hem vanaf de Nederlandse kust eens te zien... Ja. ...en dan eens te kijken hoe dat er dan uitziet... ...en of je, nou ja, of je die kenmerken ook kan zien. Ja. En ik denk zelf eigenlijk dat dat... ...ja, het is toch een relatief makkelijke zeevogel... ...en als de omstandigheden een beetje aardig zijn... Nou, ...dan moet je toch volgens mij... ...een heel bevredigende waarneming van zo'n soort kunnen, kunnen doen. Dat zou ik heel graag willen. Okay. Ja. Zijn er soorten waarmee die verwacht kan worden? Ja, elke zeevogel, uh, daar, worden, daar worden heel veel fouten mee gemaakt. En uh, ik, ik, ik, uh, ik weet niet of het mij uh, gaat overkomen, zeg maar. Maar uh, kijk, een kleine jager die keilt, heeft ook een kopkap. En uh, heeft een ja... Bijna elke zeevogel zou je kunnen verwarren met een ander. Als de omstandigheden slecht zijn, dan zie je dat ook gewoon gebeuren aan zee. Dan zie je dat mensen van keilende... ...jagers maken ze pijlstormvogels... ...en van Jan van Genten... ...maken ze pijlstormvogels... ...en ja... ...van drie te meeuwen worden vorkstaatmeeuwen... ...gemaakt en het, het, is, het is... ...wat dat betreft ook wel... ...een discipline, zeg maar, die heel veel ervaring... Uh, ...vereist... ...dus uh, ja... ...ik heb zelf op, op, boven een rustige zee... Heb ik van, van Dobber en Jan van Genten... ...heb ik mensen wel eens... Uh, ...knoppelsbaan horen maken en zo... Ja. Als je, als je niet weet hoe dat eruit ziet, dan ga je, dan ga je die mist in. En ik, ik wil er geen waardeoordeel over uitspreken, maar... het is heel, het is heel lastig als je dat, die, die, die referentie niet hebt... Van, van duizenden uren over zee kijken. Want ik heb echt al, ik heb al zoveel, ik heb zoveel over zee gekeken. Dan, dan, dan is dat ook best wel, best wel lastig. En um, ja, zo'n grote pijl, ja, ik denk dat je, als, je, als die wat verder weg zit... Dan, uh, en je hebt het even niet in de smiezen, Ja, dan gaat hij als uh, spek ja. de boeken in, denk ik. ik ook, ja. En uh, even voor als er nog beginnende vogelaars zijn die luisteren, wat bedoel je precies met, uh, met het keilen? Keilen, ke ja, keilen is natuurlijk zo echt zo'n zo zeevogelterm. Als je over zee kijkt, dan worden vogels die uh, boogjes maken aan de horizon en op de wind zich voortbewegen, zeg maar. Uh, door heel weinig vleugelslagen te maken. Dat worden dan keilende vogels genoemd. En, ja, ik zie een keilende vogel aan de horizon, naar links. Dat betekent dat de vogel, dus met boogjes, zich verplaatst naar links, dan in dit geval. En dan zie je af en toe zie je niks, want dan zit hij onder de horizon en dan gaat hij een stukje over zee. En dan maakt hij weer een boogje. En dan zie je hem weer eventjes, ja. Um, er staat hier, ik had een vraag opgeschreven, wat zijn je top drie waarnemingen? Maar misschien is het handiger om uh, gewoon... <laughs> wat, is, wat is de mooiste waarneming die je te doen? <laughs> ja, dat is een hele goede vraag. Ik, ik um, kijk, je ziet zoveel als je uh, meer dan 30 jaar vogelt, dat dat... Dat het aantal vogelmomenten in je leven heel groot is. En dat is heel mooi, want dat heb je dus, dan heb je heel veel herinneringen. Maar laat ik even negatief beginnen. Ik, ben, uh, ik kom heel graag op Breskens, hè, een voorjaarstelpost waar, als het mooi weer is, oostenwind, zuidoostenwind, warm, warmte, heel veel vogels langs kunnen, kunnen trekken. En in het pre-mobile tijdperk, zeg maar, toen zijn we ook eens een keer naar, naar Breskens geweest. En er was de dag daarvoor was een melding van een. ...blonde tapuit in de Eemshaven was er geweest. En wij dachten van nou ja, die wordt toch niet meer teruggevonden... ...dus laten we maar naar Breskens gaan. Maar halverwege de dag dachten we ja dan toch even checken... ...want stel dat er gewoon nog een blonde tapuit daar in de Eemshaven zit... Dan, ja, ...dan is dat toch wel zo bijzonder... ...dan moeten we toch wel tijd overhouden om daar gewoon heen te kunnen rijden. Dus tussen de middag, zo 12 uur, eh, 1 uur ongeveer die tijd... ...toen eh, gingen we op zoek naar een telefooncel... ...om even te checken of die uh, blonde spuiten zat. We komen in de telefoonzaal aan, geen blonde spuiten, gaan terug naar de telpost. We zagen de grijnzende koppen van de mannen al van verre zagen we... ...en weten jullie wat je net gemist hebt, dat was een rood Nou, dat was in die tijd, begin jaren negentig denk ik, eind jaren tachtig... ...was dat echt een grote bijzonderheid okay. en... Uh, ja, nu doen we er een beetje lacherig over, maar dat was echt een grote bijzonder. En dat vond ik echt heel jammer, want dat is een prachtige vogel. En twee, drie jaar later, toen vond ik, uh, nou de tweede keer, een twitsbare roodstadswaarde vond ik terug. En boven de botshol bleef, bleef hij twee dagen uh, rondhangen en dan kwam er kwamen dus allemaal mensen op af. En dat was voor mij eigenlijk een soort... Dat was zo vond ik zo'n fijne, bijzondere waarneming. Ook omdat ik die vorige gemist had. En dan nou maakte ik het zelf even goed. Was de vogel nog twitsbaar ook. Kwamen allemaal mensen op af. Nou, dat vond ik echt reuze, re reuze leuk. Dat was, ik denk dat dat was wel een van mijn aardigste waarnemingen. Ik heb daarna best wel nog wel zeldzamere vogels gevonden. Voor Ik heb de derde... Italiaanse quickstart van Nederland gevonden. Dat is allemaal veel zeldzamer, maar, maar dat moment, dat, uh, dat was, uh, was echt, net, <laughs> dat ja. weet ik nog zo goed, dat, ja. was, dat vond ik zo gaaf. Ja. Ja. Ja. Uh, wat is je favoriete optische apparatuur en uh, geef je de voorkeur aan een bepaald merk? Ja, ik heb tegenwoordig heb ik, heb ik een, ik heb een nieuwe verkijker die heb ik vorig jaar gekocht. Het is een, de nieuwste editie van Swarovski. Dat vind ik prachtig, daar ben ik heel tevreden mee. En ik heb ook een nieuwe telescoop, dat is ook een Swarovski geworden. En, uh, maar mijn favoriete kijker is eigenlijk een 15-keer kijker, ook van Swarovski. En ik keek altijd over zee met een telescoop. En als ik dan acht uur over zee gekeken had, dan was ik aan het eind van de dag toch een beetje dizzy. Van door één oog een telescoop en uh, telescoop. Maar nu heb ik dus een twee oog 15 keer. En nou, ik heb een prachtig groot beeld. En uh, ja, is, uh, dat, dat vind ik voor, voor zee is dat, dat is zo'n subliem uh, apparaat. Dat, uh, dat uh, is echt fantastisch. Dat vind ik eigenlijk een hele, hele, mooie, hele mooie kijker, ja. En daar ja. wordt een model nog gemaakt? Ja, volgens mij wel. Oh, ja. Ja, volgens mij wel. Ja. Ja. Ik heb een oud, ouder model gekocht. Omdat toen ik ging informeren naar het model. Toen uh, was er net de, de, de switch naar de nieuwere modellen. En toen had, had, had de leverancier had er, of de winkel had er een staan. En die zei, ja dit is het oude model. Ik zeg, wat is er dan, wat is er dan nieuw? Ja, niks. Alleen de kleur en de outfit. Ik zeg, ja, Doe mij het aan deze maar dus ik kreeg allemaal korting. Dus ja. dat was... Uh... Het, is ja, het is altijd plezierig. Ja. Ja. En uh, waar, let, waar let je op de, met de aanschaf van je optische... Uh... Nou, ik vind het heel belangrijk dat uh, spullen robuust zijn. Want ik ben als vogelaar gebruik ik het onder alle omstandigheden en altijd, zeg maar. En ik heb altijd een verrekijker bij me. Ook als ik naar een vergadering ga... zet hij gewoon in mijn tas. En als ik op de fiets ga, kom ik binnen met een verrekijker om. Zeg maar. Ik fiets door de stad en dorp gewoon... Met, altijd met een verrekijker om. Dat betekent dat hij altijd nat wordt. En hier in de Muiden, als je aan zee bent... dan stuift het en dan windt En dan moet die spul moet goed zijn, zeg maar. Dat moet bestand zijn tegen allerlei stoten. Stootjes en stoten. En dat vind ik echt het belangrijkste. En optisch... Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk, eh, dat je een vogel mooi helder in beeld krijgt. Maar eh, die robuustheid is voor een vogelaar volgens mij haast nog eh, van grote belang. Een mooi glas kunnen er meer maken. Ja. Dus, eh, maar robuustheid is eh, een belangrijk ding. Ja. Ja. De, de geluiden die we net tussendoor horen, dat waren de meldingen van de Dishburning. Ja, dat ja. is een, een Siberische woonpieper opnieuw. Ja. <laughs> ja. Waarschijnlijk weer op Gilant. Ja. Um, maar goed, um, we weten dat je veel doet met vogelgeluiden. Ja. Um, ja wat is het toch met vogelgeluiden? Wat is het zo interessant voor je? Maakt. Ik heb hetzelfde, maar. Ja. ja, nou, vogelgeluiden vind ik heel erg uh, heel leuk. Uh, omdat voor een groot gedeelte van de vogelaars is het zo dat ze misschien on, on, onbewust hoor. Uh, veel meer met geluiden doen dan ze, dan ze weten. Omdat vogelen bijna. Ja, het is natuurlijk als je een vogel mooi ziet, is het heel visueel. Maar het, het begin van het waarnemen is vaak een geluid. En, uh, en uh, ja, ik weet niet hoe dat gaat. B bladkoningen, uh, bijna altijd. Als je, dat je die eerst hoort, dan pas ziet. En, uh, ga, je, ga maar eens. Een, een dagje bewust vogelen, let maar eens op, hoeveel je met geluiden doet, hoeveel een vogelaar met geluiden doet. En, um, nou, dat, dat is een hele belangrijke motivatie. En een andere belangrijke motivatie was dat ik, toen ik begon met vogelgeluiden, toen merkte ik dat iedereen een fototoestel had en vogels fotografeerde, maar dat bijna niemand geluiden opnam. En... Um, nou ja, toen dacht ik van, maar het is ook heel belangrijk om die geluiden te documenteren. En, en, en, dus dat, laat, laat ik dan dat maar eens gaan doen. Voor zover ik er dan bij betrokken ben en buiten ben, dan ga ik vogelgeluiden opnemen en documenteren. Dat vond ik ook leuk. En een derde motivatie is dat er met geluiden nog zoveel valt te ontdekken. Allerlei kleine geluiden die vogels maken. Denk aan bijvoorbeeld bedelroepjes van jonge vogels in het voorjaar die vogelaars helemaal niet kennen... of het eh, brede scala van de rietgors, zeg maar... die allerlei geluiden maakt bij opvliegen en overvliegen... en alarmroepjes en apart kan zingen... en, en los van de gewone normale geluiden die we kennen... Denk, nou, dat zijn allemaal, allemaal dingen die je, die je, als je daarmee bezig bent... veel makkelijker leert en onthoudt en ook kan delen met anderen... Dan, uh, dus dan dacht ik, nou ja, dat, de geluiden, dat is ook... Uh, dus, uh, en dat is heel, heel, het is heel leerzaam. En uh, ja, het is, uh, ja, je merkt dat als je ermee bezig bent, dat je dan ook die kennis uh, opbouwt. En, uh, ja, absoluut. Ja. ja. ik het wel met je eens inderdaad. Ja. En ook met de imitaties bijvoorbeeld van Bosrietszanger. Ja, ja, dat is enorm veel van te leren. klopt. Ja, het is ook nog mooi, dat aspect heb ik niet genoemd. Uh, een borst, je noemt Nou, dat is een, dat is een prachtige, prachtige zanger ook. En met, met heel, veel, uh, heel veel elementen erin. Uh, dus je kunt ook een opname van een zang van een borstanger maken, gewoon omdat het heel mooi is. Tegelijkertijd leer je er ook weer van wat uh, elke individuele borstanger aan aan imitaties kan doen. En er wordt bijvoorbeeld wel eens gezegd van... Uh, nou, dat, ge dat geeft iets aan van bijvoorbeeld de plek... waar hij uh, al heeft overwinterd in Afrika... of in ieder geval wat voor soorten... die tijdens een overwintering ja. is tegengekomen... of tijdens zijn reis. Dus nou ja, dat zijn hele grappige dingen om uh, meer mee te doen... en, uh, en te onderzoeken, zeg maar. Ja. Uh, ja. Leuk. En uh, welke apparatuur gebruik je om uh, geluid af te nemen? Ik heb een... Uh, een richtmicrofoon van Sennheiser. Ik weet even het type nummer niet... maar volgens mij is het een... K3 met een M6-richt-element uh, erop. En ik heb heel bewust gekozen voor een richtmicrofoon omdat ik die parabool, die vind ik te groot. Zeg maar. Ik ben toch in de eerste plaats, blijf ik een gewone veldvogelaar die rondloopt met zijn kijker en geniet van de vogeltrek. En, en, en dan af en toe denkt: hé, hey, daar zit iets heel aardigs te roepen. Of dat geluidje van de kneu, dat, dat, dat hoor ik maar weinig. En dan pak ik mijn spullen en ga ik dat opnemen, zeg maar. En dan is zo'n richtmicrofoon neem je heel makkelijk mee. Uh, en zo'n grote parabool is dan toch altijd een beetje, een beetje lastig, zeg maar. Uh, dus dat is, dat, is, uh, dat is mijn keuze voor de richtmicrofoon. En de, de recorder die ik gebruik is een uh, Marans de pmd 660 meen ik... En dat is een kleine handzame recorder en daar, heb ik, nou, daar ben ik heel tevreden mee. Geheugenkaartje erin en uh, een ideetje ja. aan de slag. Ja. Ja. En uh, dan kom je thuis en dan begint het bewerken natuurlijk van de, van de ja. ja. Welke software gebruik je daarvoor? Uh, dat is Adobe Audition, dat gebruik ik. Dat, daar, uh, daar kan ik alles mee wat ik wil. Ja. Ja. Ja. Er zijn ook andere programma's inderdaad en volgens mij is er nog uh, Audicity heb je natuurlijk Ja, dat is gratis. Ja. En uh, dat schijnt ook prima te zijn. Maar ik heb het ook op de computer staan, ja. maar ik, uh, ik gebruik het eigenlijk uh, niet omdat, ja, omdat ik alles kan met. Uh, ja, geldt het hetzelfde. Ja. En uh, ik gebruik uh, uh, voor het maken van gebruik ik de, de spullen van. Uh, hoe heet het nou ook weer? Van het Corn Cornell Raven. Re ja. Re Lever, ja. Raven Light. Ja. Ja. Dat is ook gratis en dat is, dat is ook prima. En ja. Dat zijn, dat zijn dat is helemaal gemaakt ook voor, voor het. Uh, ja. Kijk vervolggeluiden. En waarom ja. maak je sonogrammen? Wat is daar zo'n? Ja, sonogrammen zijn eigenlijk afbeeldingen van het geluid. Dus op de horizontale as zie je de tijd dan en op de verticale as zie je de toonhoogte, zeg maar. En daarmee maak je een plaatje van het geluid. En die sonogrammen die, die helpen je bij het, bij het zoeken naar verschillen tussen, tussen geluiden. Dus. Er zijn mensen die vinden dat een geluid van de Jumsbladkoning en de gewone bladkoning op elkaar lijkt. Nou, dat is ook zo, zeg maar, als je gewoon luistert. Zo'n geluidje duurt uh, kort. Uh, maar een aantal, nou wat is het? Een aantal. Uh, een halve seconde of zo, ja. maximaal. Nou ja, misschien nog maar een derde seconde... en dan is het geluid voorbij. Dan moet je hersenen dat verschil zien te, zien te registreren. Nou, mensen die wat slechter zijn in geluiden... die zeggen, daar heb ik moeite mee. Nou, als je dat opneemt en, dat, en, en die geluiden naast elkaar zet... in zo'n zo gram dan zie je onmiddellijk allerlei verschillen. Hè. De een gaat dan omhoog en de ander eindigt... Uh, gaat naar beneden of uh, zit op andere frequentie. Hè. Dat is die verticale as. Dat zie je dan allemaal onmiddellijk. Het, de de tijdsduur van een geluid, je kunt, je kunt het opnemen... Opmeten. Je kunt er van alles aan doen. Je maakt, je maakt, verschillen zichtbaar. Nou, dat is, dat is een, uh, dat is dat is prachtig. Dat is, uh, dat is heel, heel makkelijk. Ja. Heel leerzaam inderdaad. Ja. Wat is uh, de meest bijzondere opname die je hebt gemaakt? De meest bijzondere opname. Ik heb, omdat ik al, uh, omdat ik dus al wat langer geluid opnemen in Nederland heb ik van een heel aantal van die dwaalgasten ook de, de eerste eerste opnames in Nederland gemaakt, bijvoorbeeld uh, Professor Provenzaalse Grasmus bijvoorbeeld, uh, van Zwartkeerlijster dat op, uh, soort opnames, ja, de, ja. De, de, daar heb ik een meerdere hoor, ik, ik, ik weet het zo, zo gauw niet en uh, de vraag is of, je, of dat dan het meest bijzondere is uh, voor mij is het meest bijzondere ook dingen waar je hele mooie herinneringen aan hebt en ik had, het, ik, ik, ik had het voorrecht, zeg maar, om in een groepje vogelaars te, te zijn, wat toen de wit was bij Ede zat, dat mannetje wat zong, dat is al een aantal jaren geleden, om ook te weten dat hij er zat, nog voordat het bekend werd. Dus, en toen mocht ik in, in een voorjaarsochtend, zeg maar, in een uh, superstil bos, geluidsopnames maken van een zingende wit als met op de achtergrond fluiters en zwarte spechten en nou ja, boomvalken die zaten te kekkeren en het was zo verschrikkelijk mooi dat, dat was zo. en dat gefluit van die wit als ik weet niet, dat type dingen dat, dat, houdt, dat, dat blijft me ook heel erg, heel erg bij ja. Ja. heel mooie ja. opnames ik ja. kan me we dit weer voorstellen we ja. prachtig, ja ja, zulke soort dingen, ja. Cliché vraag weer, misschien wel een lastig vraag te beantwoorden, maar wat maakt een goede vogelaar? <laughs> ja, het begrip goed is, uh, is op voor twee, twee manieren uit te leggen natuurlijk. Ik vind het heel belangrijk dat, dat uh, je, ik denk dat, dat enthousiasme is een heel uh, een goede eigenschap, een heel belangrijke eigenschap. En ik denk dat uh, als een vogelaar enthousiast is, dan komt hij in heel end. Want dan blijf je geboeid door vogels, dan ga je naar buiten en ontdek je allemaal dingetjes. Ik bedoel niet zozeer een zeldzaamheid, maar ontdek je voor jezelf de, hoe, hoe vogels van elkaar verschillen. En, en, en wat voor geluiden ze maken, wat voor gedrag ze vertonen. En dan leer je dus als vogelaar je gewone vogels uh, herkennen. En uh, wat, je, wat je nu heel vaak ziet is zeg maar het fenomeen van... Uh, er is heel veel informatie. Dat betekent dat als je aan het eind van een goede vogeldag in het voorjaar uh, op het internet kijkt, dan zie je dat er roodpootvalken gezien worden en roodkeelpiepers. En, en, en nou, verzin het, een hele lange lijst. En dat mensen denken, oh, dat is er dus allemaal in Nederland. Weet je, ik koop een verrekijker en ik koop... Een telefoon om die informatie te ontvangen en een telescoop. En dan ga ik vogels kijken. En dan ben ik een vogelaar. En, en zo, zo werkt het niet. Je, je moet leren, zeg, maar, door de ja, de, dat, dat, zelf, dat een roodbootvalk een zeldzame vogel is, en dat die er niet zomaar is en dat, dat een echt een. een, een, een, een heel gaaf is als je dat een keer tegenkomt, zeg maar... en dat dat niet zomaar even elke vogeldag in het voorjaar met oostenwind je overkomt. Dan moet je, dan moet je geluk hebben en hard voor werken. En in de, dat laatste aspect, dat mensen denken dat dat er allemaal maar zo is... dat uh, ik geloof dat dat, dat, dat dat nog het moeilijkste is. En een goede vogelaar is volgens mij iemand die weet... dat als hij een roodkeelpieper ziet en hoort en waarneemt dat hij het in de gaten hebt dat dat iets bijzonders is. En dat hij weet dat dat, dat, dat echt een leuke waarneming is. En dat dat niet zomaar bla die bla die bla is. En dat, omdat dat elke dag maar gewoon op die informatiepagina staat. Ja. He, dus uh, wees blij als je zelf een blaakootje vindt, een bladkoning. Um, in sommige jaren zijn ze helemaal niet zo algemeen... En, en Zeker als je in het binnenland een vindt, dat zijn gewoon keiharde waarnemingen en wees gelukkig en blij als een kind. Nou dan, als je dat realiseert, nou dan ben je volgens mij een goede vogelaar. Want dan weet je dat als je naar buiten gaat, dat je eigenlijk alleen maar gewone vogels ziet en dat die zelfsmeden nou eenmaal gewoon echt... Veel zeldzaam zijn, ja, ja. ja. Dus dat je niet altijd maar thuiskomt met, met, met rode soorten die zoals uh, rood worden gemeld op waarneming.nl. Dat is gewoon, dat is niet zo. Nee. Dat, uh, dat heb, dan, heb, dan moet je hard voor werken. Ja. dat is ook een beetje natuurlijk de digitale vooruitgang, hè, waar we het uh, ook wel enigszins over hadden toen we ja. het veld zaten. Ja. Um, in hoeverre ja. heeft de digitale verandering uh, de wereld voor de vogelaar veranderd? Ja, nou, enorm natuurlijk. He, dus uh, er is heel veel kennis. He, dus stel dat je niet eens reageert op zeldzame vogels... maar gewoon vogelaar bent, dan nog... dan kun je op een gegeven moment de vraag stellen van... Hey, hoe zit dat met uh, het verschil tussen dit en dat? Uh, dan kun je gewoon opzoeken allemaal. En, en dat, was, dat, dat, dat, dat was vroeger allemaal niet. Dan moest je het doen met een paar boeken. He, en dan had je, moest je het, het geluk hebben dat je de goede boeken had... Je moest het doen met goede vrienden of mensen die kennis hadden. En uh, iets anders is, als je het leuk vindt om een zeldzame vogel te zien, dan kun je natuurlijk heel gemakkelijk uh, die zeldzame, uh, die, de, de plekken waar die zeldzame vogels zitten, kun je, kun je vinden. Nou, dat was vroeger ook al, dan moest je ook al getipt worden via de telefoon of via vrienden. En... Uh, ja, dus dat, dat type dingen, ja, dat is, dat is allemaal zo, wat dat betreft veel makkelijker te verkrijgen. Ja, ja. Ja, het zal nog zoveel jaren duren voordat je verrekijker de determinatie voor je afkomt. Eh. Ja, ja, nou, ik, dan wil ik, ik wil gewoon mijn eigen verrekijker houden. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Goed, nou, inderdaad, met in die digitale ontwikkeling denk je ook dat het misschien een, voor de beginnende vogelaar... misschien een verkeerd beeldschets van dat het heel erg makkelijk is om zeldzaamheden te vinden... Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk dat... Ik hoor wel eens... Als het oostenwind is en je zit op Breskens... En je hebt alleen maar één roodkeelpieper... Dan denken mensen dat het slecht is. Nee, dat is flauwekul. Dat is niet zo. Als je zelf zelfs dat is al heel aardig. Ja. En, uh, mensen zien zo'n lange scorelijst na, na twee dagen oostenwind. En dan denken ze dat als ze naar buiten gaan dat ze dat ook zien. Dat is volgens mij een nadeel van heel veel weten. Um, en je moet je realiseren dat zo'n lange lijst bij elkaar gevogeld is. door ik, ik weet niet hoeveel honderden vogelaars in zo'n weekend. En jij bent als individuele vogelaar dan even op één plek ben je aan het vogelen. En dat is, uh, dan heb je dat allemaal maar niet zomaar. Dus je kunt daarin enorm teleurgesteld worden. En dat, uh, dat, is, uh, dat is niet terecht. En dan moet je doorheen zien te prikken. Want die, al die informatie is er wel. Maar uh, dat betekent niet dat jij ook gelijk allemaal die zeldzame vogels uh, ziet. Nou, ik zit tegenwoordig in Hermuiden, Dat is een wereldstek, gewoon aan de kust. De, de vogeltrek, die, die die gaat tussen je benen door bij wijze van spreken. Je staat er middenin en nog moet je echt je moeite doen om de krentjes, de draaihalsjes en de grauwe klauwiertjes en de, de, de poelruitertjes. Dat moet je, en, en, het vinden van een roze spreeuw, ja, het, het gaat je allemaal gebeuren. Maar je moet er veel voor naar buiten en je moet veel voor zoeken en kijken. En je moet Ik weet niet hoeveel duizenden vogels afkijken. En, en een goede vogelaar trouwens, om nog even op die vraag terug te komen, dat is dan ook een vogelaar die kan genieten van zijn gewone vogels. Die het leuk vindt om naar buiten te gaan en het leuk vindt om te zien dat er roodborsten zijn en koperwieken en zanglijsters. En, nou, en die gaat echt wel een keer een falenlijst te vinden. En ja. zo, dan, dan, dan, dan zo gaat het werken. Ja. Ja. Ja. Tel je zeven dingen? Tel, ja, nou wees blij dat je buiten kan zijn en ja. dat je ervan kan genieten. Dat, ja. uh, dat vind ik al, dat is al uh, heel gaaf. Ja. Ja. Um, vogelboeken, we hadden het ja. zelf ook even over ja. hoe, geluk, hoe gelukkig wij in Europa eigenlijk zijn met onze comments ja. Ja. Um, is dat ook je favoriete vogelboeken? ja, ja. nou de, de ah, bij vogelgids vind ik echt gewoon dat, uh, dat vind ik echt een, dat is oh. gewoon een, een keigave, een goede gids ik ben een aantal keren ook in buitenlanden geweest, Australië Amerika, en Amerika, ik ben in Afrika geweest en ook daar hebben ze Best wel goede vogelboeken, maar het is het, het verschil zeg maar, met zo'n AWB vogelgids waarin de vogels zo realistisch worden afgebeeld, waarin de kenmerken zo goed zijn samengevat, eh, waarin eh, eh, ook allerlei gedragsachtige dingetjes aan de orde komen en ook afgebeeld worden, die ook gewoon echt, echt kloppen in het, in het veld, zeg maar. Nou, is echt, is echt, uh, is echt, het is echt briljant gewoon. Het is, ja. echt, het is echt prachtig. Um, en ik, en ik, waar ik ook heel veel uh, aan heb, dat zeg maar, dan kom ik weer even terug op mijn geluiden. He, als ik een opname maak, dan maak ik daarna sonogrammen. En boeken met sonogrammen, die zijn schaars. Want als je een zonogram maakt, wil je het vergelijken met een ander zonogram. Nou, dan kun je gelukkig op het internet kun je tegenwoordig van alles vinden. Maar ik vind het ook wel fijn om eens te kijken. Wat, is, wat staat er nou in de boeken van vroeger, zeg maar. En dat is het, uh, het, het, het, het handboek van de vogels van Europa. De, de, de kremp, zoals dat in de wandelgang heet. Daar staan zonogrammen in. En dat is nog steeds, ook met de beschrijvingen van de geluiden, dat is nog ongeëvenaard. Er is geen, geen boek wat dat uh, op dit moment uh, heeft of, of na kan doen, dus die gebruik ik ook heel veel en heel vaak. Dus, uh, ja. Even voor de, voor de luisteraar inderdaad. Het is ook zo dat de grammen zijn ook terug te vinden... op bijvoorbeeld een site zoals Senocanto. Uh, daar wordt alles goed beschreven. En op waarneming staan natuurlijk ook ontzettend veel goede voorbeelden. Ja. ja. ja. ja. Maar, ja. maar qua boek is dat inderdaad wel... Uh, ja, en het, nadeel of, nou, het voordeel is dus dat ze inderdaad op die websites... Canto en waarneming, daar staan ze ook volop... Uh, maar het nadeel is dat daar niet een beschrijving bij staat onder wat voor type omstandigheden die geluiden zijn opgenomen. En als je in, in het handboek kijkt, kremp, dan staat er bij elke vogelsoort een geluidenparagraaf of een geluidenhoofdstuk. En dan worden alle geluiden plus referenties naar nou de beschrijvingen van die geluiden, als daar refer referenties van zijn, worden gewoon opgezond. En dat is, echt, uh, dat is echt wel heel, uh, dat is wel heel uh, leerzaam. Uh, ja. Misschien ben net even een vraag er binnen, Misschien dat jij het kunt uitleggen. Wat is het verschil tussen een contactroep en een trekroep? <laughs> Ik denk dat je bij geluiden. moet je volgens mij niet denken in de traditionele eh, termen. van alarmroep, trekroep, contactroep, eh, zang. Eh, nou, voorzien nog eens wat van die termen. Je moet kijken naar het gedrag van de vogel. Dat moet je eigenlijk weten. als je een roep hoort: dat de roep. ...die je dan hoort, moet je dan koppelen aan zo'n aan, aan, aan vogel. En, uh, en je ziet natuurlijk wel eens een vogel die alarmeert omdat er een kat langs loopt... ...en dan een bepaald geluid maakt. En je kunt natuurlijk dan zeggen dat het geluid valt onder alarmroep. Nou, prima, er is geen mens die je zal tegenspreken... ...maar je kunt volgens mij veel beter spreken van het geluid wat een nachtegaal maakt... ...bij het langslopen van een kat... En die nachtgaal heeft waarschijnlijk een nest in de vegetatie. Dan plaats je het geluid wat je opneemt in de context van het gedrag van de vogel en helemaal de omgeving. En dat geeft heel veel meer houvast bij het interpreteren van de, van de geluiden. Ja, en uh, dan kun je, als je gaat rubriceren, kun je wel dat dan bij onder het kopje alarmroep gaan rubriceren. Maar je kunt veel beter je best doen zodra je een geluid maakt en zeggen van ik heb dit geluid opgenomen op het moment dat er sterke trek was van piepers. En deze graspieper, die werd achterna gezeten door een sperwer, maar zat tussen de trek en de graspiepers en maakte dit geluid. En dan heb je volgens mij, dan krijg je, dan krijg je goede uh, background, zeg maar, voor je interpretatie van je geluiden. En uh, ik vind het zelf een, een tikje simplistisch, zeg maar. Ik moet, als ik mijn waarnemingen upload, mijn waarneming, moet ik een hokje aanvinken. En heel vaak kan ik eigenlijk mijn ei niet kwijt en doe ik maar wat. En denk ik eigenlijk altijd, een contact roept is dat al gauw, want zo'n vogel roept niet... Uh, die roept vast om ook contact te houden met zijn, dus dan is de contact roept. nou dan ja. klik ik dat maar aan Maar eigenlijk kan ik dat, kan ik dat dus niet goed kwijt nee. nee. oké okay, we zijn aankomen met de laatste vraag um, heb je nog tips voor de beginnende vogelaar en wellicht ook nog voor de gevorderde vogelaar <laughs> <laughs> tips, tips van Dick um, nou ik zou zeggen ga naar buiten, geniet van, van alles wat je, wat, je, wat je voor je neus krijgt, er bestaat niet zoiets als een verloren dag buiten. Ga naar buiten, je ziet dingen, je leert altijd bij. Maar wat, wat volgens mij echt, als je, als je iets leuks wil vinden... Dan, uh, dan, uh, dan moet je gewoon elke beweging, elke vogel die je ziet... moet je determineren. Dan lukt het. Dus determineer elke vogel die je ziet. En okay. dan, dan, dan ga je mooie dingen zien. Ja. Oké, okay, nou in ieder geval hartelijk dank voor je tijd, voor je gastvrijheid... en uh, voor de dag samen in het veld graag gedaan het was voor mij in ieder geval heel leerzaam mooi en uh, ik hoop dat, uh, dat de luisteraars het ook uh, een erg uh, interessant gesprek vinden okay. graag gedaan tot de volgende keer Joep. nou uh, dit was het dan de allereerste aflevering van de Slagpen podcast jullie hebben in de podcast het interview met Dick kunnen horen en ik sta eigenlijk open voor uh, nieuwe ideeën wat willen jullie hier graag in hebben zijn er onderdelen die nog missen het bespreken van zeldzaamheden bijvoorbeeld met iemand of noem maar op. Als je ideeën hebt, voorstellen, via de site kun je wel in contact komen met mij. Laat het me weten of misschien ken je nog iemand waarvan het interessant is om die ook eens een aantal vragen te stellen. Dan laat het me weten en dan ga ik kijken of ik iets kan regelen. Oké, okay, in ieder geval bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.